Het zou de derde keer in elf dagen zijn dat de VS een schip in beslag neemt. De eerste twee waren volgens de VS betrokken bij illegale transporten... om het drugsnetwerk in Venezuela te ondersteunen. Een paar honderd mensen hebben in Amsterdam de nationale viering van Ganouka bijgewoond... het Joodse feest van de lichtjes. Op de dam werden kaarsen aangestoken van een negenarmige kandelaar. Ook hielden mensen lichtjes vast en luisterden ze naar toespraken... Alle sprekers hadden het over de aanslag op Bondi Beach een week geleden in Sydney. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven, onder wie een van de schutters. Ook in andere Nederlandse steden werd Hanukkah gevierd, zoals in Den Haag en Delft. Het Joodse lichtjesfeest ontstond ruim 2000 jaar geleden. In de Eredivisie heeft AZ met 4-3 verloren bij Fortuna Sittard. De Alkmaarders misten voor de vijfde keer op rij een penalty... Volendam verloor met 0-1 van Sparta. Feyenoord is in de Kuip ontsnapt aan een nederlaag. Het werd tegen Twente 1-1. Ook go Eagles Groningen eindigde in 1-1. Koploper PSV won in Utrecht de 14e uitwedstrijd op rij. Het werd daar 2-1. En de Afrika Cup is begonnen. De eerste wedstrijd begint rond deze tijd. Gastland Marokko speelt tegen de Comoren...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 Mijn wieg stond in Haarlem, in het uh, ziekenhuis. Uh, daar ben ik geboren op uh, 10 april 1956. Het was uh, schrikkeljaar, waar ik later nog wel even op terug kan komen. Uh, omdat ik dus uh, eigenlijk een dag te laat in de wereld gekomen ben. Dat is een apart verhaal. Uh, ik was uh, veel te vroeg geboren. Klinkt weer tegenstrijdig met wat ja. ik net zei.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 ja, ik, ik kan niet zeggen de vrouwenborsten, maar het heeft er wel mee te maken. Ja, ja. ja. Goed, we zijn twee minuten bezig. Ja, ja. En we zitten er alweer. Ja, dat zeg je goed, het is twee minuten negentien. En, maar uh, interessante opening, Herman. Um, uh, in het ziekenhuis, de, de, de Maria-stichting misschien. Denk... Ik weet het niet meer. Oh. Ik moet het aan een van zijn de katholieken vragen. Nee, nee, nee. nee, oh, nee. Oké, okay. nou ja, goed, dan was het misschien het. Uh, ik denk uh, de Connessiehuis.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 ...afdeling voor bevallingen hadden. Dat weet ik ook niet. Want je had natuurlijk wel aparte klinieken om te bevallen. Dat is, dat is wel... Uh, ...in Haarlem, uh, aan het Flora Park. Uh. Ja, dat weet ik. Maar ik weet dat het een ziekenhuis was. En ik heb uh, gelukkig nog... Uh, ...twee zussen in leven. Van de drie. En ik kan het aan ze vragen... Uh,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 We kennen allemaal, die wat ouder zijn, het liedje van Ik ben Boer Harms en ik ben geboren. Ja, ja, ja, ja. En, ik, en ik hou van disco. Oh ja, ja, ja, ja die. Ja. En, en nou ja, ik, in die tijd dat die plaat een hit was van de Duts Dutch band overal waar ik kwam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 Ik vind het wel een warm gezin, omdat het voor mij een normaal gezin was. Mm. Maar het abnormale van het normale is dat um, Els, mijn, mijn één jaar oudere zus, en dan komt uh, Tini en die is dan gelijk elf jaar ouder. Mm. En dan loopt het op tot vijftien, zestien jaar ouder. Jaja. Dus toen ik geboren was, dat mijn oudste broer met zijn vriendinnetje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 wed staan en ja, ja, ja. dat is dus van oh, zo heet het. van hun ja, ja. Ja, in Rotterdam ja, ja.